Wout met het NWAT-journaal. Op Cuba zijn twee dagen van nationale rouw afgekondigd... na de vliegramp van gisteren. Een Boeing 737 stortte kort na de start voor een binnenlandse vlucht... brandend neer op een akker bij de luchthaven van Havana. Er waren waarschijnlijk 110 mensen aan boord. Op drie mensen na is iedereen omgekomen. Bijna alle passagiers waren Cubanen. Het neergestorte toestel van Mexicaanse makelij... was een paar maanden geleden nog gekeurd en goed bevonden... De Cubaanse autoriteiten hebben een onderzoek naar de ramp aangekondigd... en Mexico gaat daarbij helpen. In Afghanistan is een aanslag gepleegd op een stadion... waar een cricketwedstrijd werd gespeeld. Dat gebeurde gisteravond in de stad Jalalabad in het oosten van het land. Bij verschillende explosies vielen acht doden en tientallen gewonden. Eerst gingen twee bommen af in het stadion... en later waren buiten ook twee explosies. De slachtoffers zijn toeschouwers... Wie achter de aanslag in Afghanistan zit, is nog niet duidelijk. In Windsor hebben prins Harry en Meghan Markle vanmiddag elkaar het jaarwoord gegeven. En dat gebeurde tijdens een plechtigheid in de St. George Chapel in Windsor Castle. In de kerk zaten veel beroemdheden, onder wie Oprah Winfrey en George Clooney. Van Meghan's familie was alleen haar, haar moeder aanwezig. En na de dienst maakten Harry en Meghan een rijtour in een koets door Windsor... Ze geven nu een receptie waar Elton John heeft opgetreden. Vanavond is er nog een besloten feest voor 200 gasten. En de veertiende etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Chris Froome. Roze truidrager Simon Yates werd tweede en versterkt daarmee zijn positie in het algemeen klassement. Tom Dumoulin kwam op 30 seconden van Yates binnen. Hij staat nog altijd tweede in het algemeen klassement. Maar de achterstand op Yates is wel gegroeid tot 1 minuut en 24 seconden.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 is zin in ZFM ZFM met nu de Euro Breakdown I fight you, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left I fight pain and hurricanes, today I wept I'm tryna fight back tears, flood on my doorsteps Life in living hell, puddles of blood in the street Shooters on top of the building, government aid ain't relief Earthquake, the body drop, the ground breaks The poor run with smoke lungs and scarred face Who need a hero? Hero You need a hero, look in the mirror, there go your hero Who on the front lines at ground zero? Hero My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle Mass destruction and mass corruption, the souls are suffering men Clutching on deaf ears again, rapture is coming It's our prophecy and if I gotta be sacrificed by the greater good Then that's what it gotta be 7 over 7 geweest en is het ook de tijd voor één ding. Voor één programma, op één plaats. En ja. Als je dan nog niet klaar zit, je weet het nog niet. Weet je wat? Dan weet je het nu wel. Mooi, nu we geïntroduceerd nee. zijn. 7 over 7, de Euro Breakdown. We zijn weer helemaal terug. Ik ben nog niet helemaal wakker. Ik ben om 4 uur in slaap gevallen. Op mijn, uh, ja, op mijn bankje. Ik had de lijst had ik af, alles bekeken, helemaal klaar. Ik voel het heerlijk uh, geslapen, de hele dag. Ja, je ziet er ook wel uh, slecht uit. Ja, dankjewel. Ja. dankjewel. <laughs> But, uh, dat had ik ook echt even nodig. Uh. Nee, we, of, of... we zijn er weer, heerlijk. Ja, we mogen er weer, uh, we mogen er weer lekker tegenaan. En uh, ja, dit, uh, dit, uh, ik heb wel nog een uh, stukje van, uh, van uh, de trouwerij van, uh, van uh, uh, ja, nu niet meer Prince Harry. Het is nu her Hertog Harry. Hertog her her her her her her har her Harry. Hertog Jan. Hertog Harry. Ja, die is getrouwd natuurlijk met, uh, in ieder geval met die beeldschone Megan. Ik uh, had haar nog niet eerder gezien. Ik vind die nooit zo in het Koningshuis. In ieder geval Koningshuis van andere landen en dergelijke. Maar uh, ja, mooi meisje. Heeft hij goed gedaan. Ja, goed gedaan. Topper. Zeker, zeker. Hé, hey, uh, Patrick. Um, hoe is ja. jouw weekend tot nu toe? Tot nu toe uh, gisteren, ja, eigenlijk wel rustig aangedaan. Uh, verder, ja. Paar, wel een paar biertjes gedronken, maar meer niet. Eigenlijk, ja. Oké, dus, okay, nou, dus, uh, dus lekker chill. Ik helemaal niet. Niet? niet. Ja. Ik heb gister, ik kwam, gisteren kwam ik thuis, maar ik was ook al gewoon moe. En ik merk nu dat mijn lichaam schreeuwt echt om vakantie. Dus over drie weken is dan gelukkig ook zover. Dan mag ik ook vakantie gaan houden. Dus ja. dan, dan kunnen we er echt van gaan genieten. Dus uh, heerlijk heerlijk. Ja, we zijn uh, ja, vandaag, net als, uh, net als twee weken terug zijn we weer, weer, weer met z'n tweetjes. Ja. De twee, rustig uh, weer. De, de, de twee andere mannen hebben het onderspit uh, gedeld. Ja, en uh, ja, brak. Maar ja. kom wel goedje. Sick, zak met. Be she the one the one you've been waiting for is she the one Bea Miller I wanna know. Is she the one the one you've been dreaming of is she the one I'm tired of staying up all night with you on my mind Still I'm laying here, yeah I'm laying in the shirt you used to like No I shouldn't mind, all I think about is Does she move your body like I moved your body Cause I wanna know, yeah I wanna know Does she make I wanna know, yeah, I wanna know. Does she make you feel wanted? Is she all you wanted, Cause I wanna know. Ja, we willen het allemaal wel eens weten. Dat willen we allemaal wel eens. En jongens, het is zo'n mooie dag vandaag. Nou, ik heb heerlijk geslapen op mijn bank, kan ik je vertellen. Ja, dat slaat. Daar heb toen ik... lekker ook. Daar heb ik echt van genoten, ja. echt oprecht. En ik, ik werd ook wakker en ik denk, nou weet je, een uurtje dat kan wel. Maar ik schrok om vijf voor half zeven wakker en nou, ja. het is nu <hums> twaalf over. Dus ja, dan kun je je voorstellen dat ik net 40 minuten wakker ben. Dus ik heb ook maar, dat ik hier binnen kwam, maar gelijk een bak koffie gezet. Want anders ga ik het gewoon... Uh... Ja, ik ga het wel redden. Tuurlijk. Altijd. Duurlijk. Altijd. Tot 9 uur. lig je zak weer op de bank. Ben je weer weg? Ja, maar, wij gaan er voorlopig stoppen. Wij er nog even niet mee. Nee, hey, Maar dan, uh, ja, degene die er uh, wel mee gaat stoppen, dat is toch wel de man, de stem van ja, de top 40. En dan heb ik het niet over de Euro Breakdown, maar de Nederlandse top 40. En dat is, ja, Jeroen Nieuwenhuizen. Die gaat ermee stoppen. Jeroen Nieuwhuizen stopt als uh, presentator van de top 40 bij uh, ja, landelijk bekend uh, Radiostone 538. De DJ maakte op uh, vrijdag 22 juni zijn laatste uitzending op uh, Radio 538. Dus ja, hij is. Uh, uh, thans, hij gaat in ieder geval, in ieder geval, dan gaat, hij, in ieder geval dan gaat hij de laatste uitzending in ieder geval dan maken um, En dat is nog maar een paar weken ja. Edwin even stopt daar natuurlijk ook al Dus dat er zijn, er zijn denk ik twee grote klappen voor 538 uh, Sinds uh, oktober 2006 presenteerde Jeroen de lijst der lijsten op Radio 538 Mensen en tenen is hetgene uh, wat ik het liefste doe En daarom is het waanzinnig dat ik bij Radio 10 nu weer op dagelijkse basis kan gaan doen Vertelt hij. Ik heb de top 40 20 jaar via Radio TV gedaan en hem met heel veel plezier gepresenteerd. En ik vind het heel fijn om binnenkort het do stokje door te geven en te starten bij Radio 10. En uh, ja, bij Radio 10 uh, zal Nieuwehuizen zal natuurlijk niet helemaal afscheid nemen van de top 40. Zijn programma op Radio 10 zal de lijst als laad, leiddraad gaan gebruiken. En Jeroen zal op maandag 25 juni voor het eerst uh, van uh, 10 tot 1 op de zender te horen zijn. Wie hem opvolgt als uh, ja, top 40 host bij 538 is nog niet bekend. En Jeroen Nieuwenhuizen werkte nu sinds 1998 bij Radio 538. En op SBS6 uh, presenteerde hij in zijn beginjaren de tv-uitzending van de top 40... En na het vertrek van Erik de Zwart bij MTV in Nederland werd hij daarna ook het, nog eens gezicht van de lijst. Wessel van diepe volgde Erik op vijfde uh, op. En Jeroen werd zijn vaste vervanging. Dus uh, ja, er is een plek vrijgekomen. Ja. Dus uh, mochten wij binnenkort ergens anders te horen zijn. dan kan dat zomaar zijn dat wij die baan daar hebben aangenomen. Hè. Dus uh, uh, ja, hoe zal ja, ik het zeggen? We Fra kunnen solliciteren. Ja, Frank Dane, als je dit hoort, wij zijn gewillig. Wij ja. willen graag. En uh, wij denken dat wij wel de, de juiste vervanger zijn uh, voor uh, Jeroen Nieuwenhuizen. Dus uh, ja, bij deze, uh, kijk even naar Patrick, uh, Patrick van Buringen en uh, Mike Boulay. Uh, wij kunnen het, uh, het, ja, het wel gaan, gaan vervangen. Ja, jongens, uh, Tim en Quinten, ik hoor geen uh, bezwaar. Nee, geen bezwaar, hè? Nee, grapje, jongen. <lacht> een beetje flauw, beetje, flauw, beetje flauw. <lacht> bij Deze jongens, uh, die, uh, die hebben het vrij druk natuurlijk de laatste tijd. Tim, die ligt uh, blaffend als een zeehond, ziek op de bank. En, de kater. en met de kater, met een kater. Het <laughs> is een beetje een mengeling van verkoudheid en alcohol. En ja, Quinten is gewoon heel druk met zijn school natuurlijk de laatste en ook bezig, heel druk bezig geweest met een format maken voor uh, de Max Verstappen dagen samen met uh, onze uh, collega en uh, ja, bestuurslid uh, Leon van Es. Dus uh, die hebben het, uh, die hebben een druk zat. Dus we vergeven het ze voor deze keer dat ze er niet zijn. Ja, okay? Kom maar goed. Dus we hebben nog een heel gevuld programma eigenlijk voor de boeg. Uh, we hebben sowieso natuurlijk de tips. De tips gaan we dit keer alleen wel even in tweeën trekken, want er zitten wat nummertjes bij die wat langer zijn dan hè, de standaard drie minuten. Dus uh, het kan heel goed zijn dat jij tussen half acht en uh, tien voor acht, in ieder geval al de tips in ieder geval gaat horen. Want we hebben natuurlijk vier tips om te draaien. Daarnaast, uh, je moet het maar weten, denk ik dat het even, even lastig wordt. Uh, tenzij we toch iemand nog vinden die uh, ja, op het laatste moment kan inspringen. Hmm. Ja, ja, ook geen showmaster. Ook geen showmaster inderdaad. Quizmaster, ah, ja. Quizmaster. Ah. Nou ja, ik kan wel inspringen, maar dat is een beetje spelen Ja, dan win je. Ja. Dan kan ja. ik iedere keer, <laughs> je weet het niet. Je, je weet ook niks, hè. Je weet helemaal niks. Helemaal niks. <laughs> dus ja, nou ja dat, dat, dat gaat het even niet worden. Kijk, we hebben voor de rest hebben we nog genoeg, maar dan ook genoeg te doen. Ik moet uh, eerlijk zeggen, ik uh, ik denk dat het maar eens tijd wordt dat we weer eens even een zomersplaatje er even bij gaan pakken. En ja, het is een plaatje uh, die je eigenlijk de laatste heel veel horen. Ik had het met Tim laatst over. En Tim zegt, ik denk dat dit wel weer de zomerplaat gaat worden van, uh, van 2018. Ik weet het nog niet helemaal, maar dat het een lekkere plaat is. Dat staat natuurlijk vast. Nick Jam. te voy a negar Eso se en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera, pan pesan como ves, no le vamos a bajar más nunca mamá. Pa pa pa ba, pa ba, ba, baila, pácatate, pácate, como ella lo mueve, sin para, sin para. Sus ganas de comerte, ahora son más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar. ¿Te estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto en ti, mami, no es normal. And Always looking effortless and still Je denkt beelden gedragen? Ja. Met naast mij. Mm. Heerlijk. Ja, het blijft een mooie plaat. De meest romantische plaat, denk ik, die we hier uh, bijna wel hebben gedraaid. Eigenlijk niet helemaal waar, want we hebben hier ooit een keer een plaat gedraaid die nog veel romantischer was. Ja. Dat was de plaat waarop jij en uh, Quinten uh, bijna geschuifeld hebben. Oh ja, dat, ja, ja, welk was dat ook alweer? Perfect. Right uh, oh, perfect. Oh, ja, perfect. Perfect. Do it. Daar heb je nog steeds trauma's over. Ja, nou ja ik, ik, ik vond het heel speciaal. Ik was wel eigenlijk blij dat jullie eindelijk jullie liefde wel echt, echt aan het licht brachten. Dus ja. dat vond ik vond het wel wat hebben. Ja. Ja, maar het stopte daar ook verliezen kan, kan ik waarderen. ja Maar het ja. stopte wel meteen. Ja. Ik mocht ja. niet verder. Nee. Ja. ja. Maar dat kan ik me voorstellen. Ja, ik ook. Dat kan ik me heel goed voorstellen. <laughs> en wat nou. ik me ook uh, heel goed kan voorstellen is dat we allemaal wel eens domme dingen doen. Uh, zeker waar. Hele domme dingen doen. Hele domme dingen. En dat kan het zijn. Het verkeerdste stuk van je fetus. Te veel drinken. Nee, dat doe ik nooit. In meerdere gevallen. Oh. Uh, <laughs> maar ja, de schoolekster legt eitjes op een kogelstootbaan in Assen-Delft. Een uh, atletiekvereniging. Uh, Wat staat daar? <laughs> Lee, Lee Kurgus in Asserdel <laughs> moet zijn atletiekbaan tijdelijk delen. Een schoolextra koos namelijk de baan uit om haar, haar, haar eitjes daar te gaan leggen. De drie eieren liggen in een kuiltje op de baan die voor het kogelstoten wordt gebruikt. Het wegnemen van het nest is verboden. De schoolexter is een beschermd en in inheemse diersoort, al dus de vogelbescherming. En daarom mogen de eitjes niet worden verplaatst. Van de kogelstootbaan is daarom ook een stukje afgezet, zodat het niet het nest verstoort. Aha. Maar zie het al voor je, dat je op een gegeven moment... Dan, dan, dan, dan, dan heb je daar als en school, echt je die eitjes gelegd, eitje, en dan zo En dat je ineens gewoon, dat je ineens allemaal van die, van die kogels ineens allemaal krijgt dat is gewoon, ja. Die zitten gewoon in zo'n Tweede Wereldoorlogsgebied zitten die gewoon ja. boef, boef, boef, boef. Gaat ja, gewoon niet Dat werkt ook niet Werkt helemaal niet nou, Ze wennen wel aan het geluid ze zullen, nooit ze zullen nooit klagen Nee, nee, nee, zeker niet Nee Nee Nee. Nee. nee, ik ben geblokkeerd. Ik ben geblokkeerd. Ik ben geblokkeerd bij de pagina Rust bij de Kust. En ik heb daar natuurlijk al een keertje mijn zegje gedaan. Wat ik van de mensen van de pagina vond. En dat ik toch wel vond dat het meer een pagina is voor 114 mensen. Moeten maar eens een hobby gaan zoeken. Ja. Een dagbesteding. En wie gaat ons daarbij helpen? Bent u dat? Dus uh, ja, nee, die, die, die heb ik echt met vuur en zwaard bevochten. Maar ik ben dus nu helemaal geblokkeerd op de pagina. Want mm. ja, ze kunnen ook helemaal geen... Um, uh, uh, Ze hebben geen argumenten. Ze hebben geen argumenten, nee. geen, geen verhaal. Ze kunnen het niet onderbouwen. Het enige wat je hoort is, door de westenwind horen wij het geluid beter. Want jullie op het dorp horen het niet. Nou, ja. het spijt me, mensen, van rust bij de kust. En ik weet dat ik, Tim, dat ik jou trigger hier op dit moment. Ja. Dat ik jou heel erg trigger. <lacht> ik hoor iemand al schelden op de Nieuwstraat. Is zijn ja. <lacht> is is is is onderbroek er, op is de bank. Ja. <lacht> dus ja, weet je, dat... Die mensen kunnen het niet onderbouwen. Dat is, echt, dat is echt heel vervelend voor ze. Heel triest ook. Maar ja, het, het is wat het is. Ja. Dus ja, nou ja, dat, uh, ja, rust bij de kusten. Uh, ja. Ja, ze zullen niet heel erg blij met me zijn. Maar ik zal net zo lang strijd blijven voeren. En ik ga er nog wel een keer een app-profiel aanmaken. En ja, dan, oude, uh, oude troller. Ja, ga ik zeker doen, ga ik, zeker doen. Ja, ik vind dat het, wie gewoon bij Zandvoort hoort En ik denk dat ik niet de enige ben hier in Zandvoort Die daar zo over denkt En overal iemand niet. vertrouwens niet Kijk En het is hetzelfde als dat je naar Schiphol gaat wonen En dat je dan gaat klagen over de geluidsoverlast Hé, hey, wat? Uh, wij gaan doen naar uh, For You, Rita Ora, Liam Payne Straks om half acht is het eindelijk zover Want dan gaan we weer de Euro Breakdown erbij pakken De lijst, de lijsten, de top 40 van Europa Maar nu eerst For You What? zal er maar na op zoek zijn naar de ware liefde. Ja, en of je dat nou in 50 Shades of Grey, 50 Shades Darker of 50 Shades Freezer vindt, ik weet het niet. Daar heb ik altijd een beetje mijn twijfels over, maar weet je wat ik wel vind? Dat vind ik ervan. Het is tijd, het is half acht. Het is tijd voor de enige echte top 40. De Euro Breakdown. We gaan beginnen. Op plek 40 hebben we deze week Haley Steinfeld en Bloodpub met Capital Letters. Stond vorige week nog op plek 34. The Weekend, Kendrick Lamar hebben natuurlijk mij geopend. Pray For Me op plek 39. En OTD featuring Bia Miller met I Wanna Know op 38. Portugal The Man moet het nog steeds doen met plek 37 deze week met Feel It Still. Louis Fonsi, Demi Lovato en Kamala Kulfa plek 36. En ja, speciaal voor Quinton Triple X Tentation met zet op plek 35. <laughs> en Nick Jam en J Balvin X met plek 34, moeten zij het deze week stellen. Imagine Dragons Next to Me, plek 33. Liam Payne, Rita Ora for you met plek 32. Vandaag genoteerd in de lijst. Chainsmokers Sick Boy vind je op plek 31 deze week. En op plek 30 vinden wij een plaat waarin wordt beschreven hoe hard wij allemaal wel niet werken op de dag. En ik denk dat dat heel erg bekend is als ik, dat, ja, als ik dit gewoon aanzet. Everyday Logic, we komen zo weer bij jullie terug. We gaan dan beginnen met de tips van Patrick. Ja, yeah. hey, I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah.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 Oh no, no, no, I can't fuck with that at all Can't fuck with that at all I work hard every motherfucking day I work hard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 I'm tryna to live my life, but am I doing it right? They tell me I'm the man, you the man right now You the man right now with the whole wide world in the palm of your hand right now Fuck the lights and the cameras and the money and the fame, I'ma do it for the fan right now I'ma get it for the 301 and the r a t, -T p a -C Cause you know I work hard every motherfucking day I work hard, I work hard wij hard. Elke dag. Logic, marshmallow, everyday. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is uh, zo tijd om eens even wat uh, tipjes er even bij te gaan pakken. Aha. Ik vind het namelijk van wel. Ik denk het ook. We gaan hem even... Hè? We gaan dus even wat tipjes er even bij pakken. Want uh, het wordt tijd. Want ja, jij bent, uh, we gaan even, dit keer hebben we ook iets meer tijd voor de tips natuurlijk hè Patrick. Ja. Uh, dat, dat, dat, dat scheelt in ieder geval de ene kant natuurlijk. Jij had een tip in, in, in Gezonden vandaag. En uh, mm -hmm. ja, vertel, ja, vertel daar eens wat over. Ja, uh, het heeft eigenlijk te maken met uh, vorige week, vorig weekend okay. zeg maar. Met het Eurovisie Songfestival. Ja. En uh, de inzending van, van Denemarken. Okay. Uh, rasmussen met uh, ja, ik vond eigenlijk een, een, een, een lijkt op een Viking, ja, maar, een ja. lijkt sowieso. Ja en, en hij zingt er eigenlijk ook een beetje over. Uh, liedjes ja. Higher Ground. Dus uh, dit is uh, jouw platen, dit is jouw tip voor deze weken waar we dus naar uh, gaan luisteren. Ja, zeker. Dat is uh, Higher Ground van de van de rasmussen. Ik, ben, ik ben benieuwd. Ik heb hem ja. wel, uh, wel voorgeluisterd natuurlijk al. Uh, zo, dank ja. daar aan een goede details ik ben luister ik mijn platen. Goede voorbereidingen. Voor. Mocht je hè, luisteren, so, mocht je luisteren. The tip Patrick, higher ground, Rasmussen. Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking. Rasmussen. Rasmussen! hè Higher ah, ground. Dat is de tip uh, voor Patrick deze week. Ik vind hem zo lekker. We gaan door naar de volgende plaat. Dankjewel voor je tip Patrick. Ja. Nog we gaan een uh, naar de plaat voor Quinten toe. En Quinten heeft uh, kennelijk voor een zomerstintje gekozen. Want uh, Little Giants en Firebeats en Lucas en Steve hebben de volgende plaat voor ons neergezet. Keep your head up. Somebody me life to believe. Somebody said we know. Gotta keep your head. Lekker zomerstintje kunnen we wel stellen. En je hoorde stiekemorde natuurlijk al uh, de plaat van, uh, van Tim naar voren creepen. Die gaan we natuurlijk in de tweede uur gaan we die luisteren. Want we hebben uh, nou, nog twee platen die eigenlijk bij elkaar wel tien minuten aan muziek waard zijn. Dus ik denk dat het handig is om die gewoon even op een tijdstip in te zetten. Dat, uh, dat we die uh, nou even door kunnen luisteren. Dus Tim, hou even, hou even vast. La Vida komt eraan. Ja. Het gaat gebeuren. Aha. Maar. Nu nog even niet. Dus, <laughs> jongens, um, we hebben uh, nu nog uh, 19 minuten. En uh, ja, wat ik vorige keer ook zei, ik merk altijd hè, als, er, um, als, als, als Patrick en ik met z'n hebben hebben, we hebben geen strijd. Nee, geen, conflict, geen discussies. Geen discussies inderdaad, weet je. Die, die zijn er gewoon niet op dit moment. En uh, ja, Patrick die zei net ook al van, joh, je had laten een plaat en dan moest ik helemaal, ging ik helemaal uit mijn stekker. Helemaal ja. uit mijn panty. Uh -huh. Dat vond je helemaal geweldig. Ja. Want het lijkt een beetje op jouw plaat, die jij ooit een keer hebt aangedragen hier. Ja, I ja. iets met bloed. Ja, iets met bloed. Iets uh, uh, met bloed. In, in je bloed. In, in je bloed. bloed. Ja, nee, ja, dat uh, <lacht> ja. Ja, ja, had, had zo kunnen wezen, ja, inderdaad. <lacht> ja, dit is uh, inderdaad uh, speciaal voor jou, Patrick. Is dit wel een plaatje? Ah. Young Youngblood. <lacht>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 Give and I give I give you take, giving you take, young blood.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 Hey jongens, dan is het tijd, dan is het tijd, tijd, tijd. Voor. Doen we gewoon nog een keertje opnieuw. Omdat het kan, we hebben de tijd gewoon vandaag. En dan doen we gewoon even zo, en dan doen we zo. En weet je wat, wat ik dan net zeg, hè? Weet je waar tijd voor is? Frank Dane ook improvisatie doen wij hier bij de Euro Breakdown. Dus mocht je iemand willen invullen voor de top 40 van acht. Wij komen graag. We gaan beginnen bij de nummer 30 van deze week. Dat is Logic and Marshmallow. Everyday moet het doen met plek 30 deze week. Vorige week met plek 27. Ariana Grande, plek 29 blijft deze week staan. Want daar stond ze vorige week ook. Five seconds of Summer Young Blood stond op 39. Staat nu op 28. Khalid en Normani, Love lies, plek 27. En Henry met 2002 op plek 26 deze week. Kendrick Lamar nogmaals genoteerd in deze top 40. Met all de stars op plek 25. En Jax Jones, Ina Wilson met Breathe op plek 24. Post Malone, Better Now op plek 23. En Blockboy JB, Look Alive op plek 22. En dan gaan we natuurlijk naar Dua Lipa toe met I Don't Give a Fuck. En we hebben natuurlijk op plek 21 hebben wij daar onze lievelijke Dua Lipa staan. Op plek 20 moeten wij natuurlijk weer door naar Rams met Barking. Maar omdat ik vind dat we Rams met Barking wel vrij veel hebben gedraaid... ...vind ik eigenlijk wel dat we nog één keer even naar Dual Lipa toe kunnen gaan. Waarom? Want Dua Lipa heeft natuurlijk best wel een lange notering gehad... ...in de top 40 in de Euro Breakdown. Mm -hmm. Want die heeft met... Even kijken... Um, um, um, God, hoe lang heeft ze er nou in gestaan? Heeft negen weken met haar plaat heeft ze toen ingegaan. Ik weet even niet meer hoe het nummer heet, wat slecht eigenlijk zegt. Ik ook niet, sorry. I guess you heard my song. Ja, yeah, I don't give a fuck. Duolipa. Too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on. Since we said goodbye. I cut you off i don't need your love so you can try all you want your time is up i'll tell you why you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 Ja, ja. Maar doe Lipa, wat denk je ervan? Ja. Precies. Heerlijk, heerlijk. Doe een met I don't give a fuck. Oh, ja. Dit is nu er alweer op. Ik moet zeggen, ondanks dat ik morgen moet werken, ik, ik ja. kan het niet vaak genoeg zeggen. Uh, ik heb het gewoon echt, ik heb echt onwijs veel zin om morgen te gaan werken. Ja. Want morgen is, staat, staat natuurlijk in het teken van de max verstappen dagen. Ja. Dat wordt feest. dat, wordt dat Echt heerlijk. Feest. Dat wordt hartstikke gezellig, superdruk. Files waar wij geen last van hebben. Rust. Heel veel rust. <laughs> rust heerlijk. in de buitenste. In uh, Sandport, oh. lekker druk. En niet alleen Max komt, hè? Ricciardo, hey, Ricciardo. komt. En oude rot in het vak, een legende van de Formule 1, David Coulthard, ja, komt leuk. ook. En ze, eh, en ze starten de dag aan gewoon gaan. alle drie tegelijk. Heerlijk. Dat is het leukste. Dat is toch mooi. Dat is, ja. uh, Bottas heeft trouwens, uh, dat is ook misschien nog wel een leuk, uh, leuk nieuwtje. Ja. Uh, Bottas heeft dus uh, geroepen dat het op zich best uh, wel potentieel is uh, om uh, in uh, Zandvoort de, de Formule 1 te gaan doen. Dus dat er eigenlijk niet ja. zoveel hoeft gedaan hoeft te worden. Ik, ik, en dat vind ik al heel wat komend van Bottas. Ja, zeker goed. Maar jammer genoeg heb hij niet de regie in handen. Nee, helaas niet. Maar ik ben wel blij dat een Formule 1-coureur, en ook niet, zeker niet de minste natuurlijk, dat dus nu ook zegt. Ja, nou, nou de rest Absoluut. moet volgen. Ben ik heel, heel content mee. Dus via als je, als je luistert. Ja. Als je, sorry, als je luistert? Ja, via als je luistert. Ja, ja dus uh, Max mocht je luisteren. Ricardo, uh, if you listen. En uh, uh, David Kool, if you listen also. En mag mag. if you listen. Dan... Uh, ja, ja, Schumacher is ook een legende natuurlijk ja, maar, ja, eh, mo maar mocht heel Formule 1, eh, voor de hele Formule 1 Nu luisteren en afgestemd zijn Op de Euro Breakdown, wat ik natuurlijk wel verwacht heb Want het is de lijst, de lijst Er zitten ook nummers bij eh, van, pla eh, van, van plaatsen Waar jullie gereden hebben of gaan racen weer dit, uh, dit seizoen Dus ja, dan verwacht ik natuurlijk Dat wij jullie steunen daar ook wel bij krijgen natuurlijk. Ja, dat nee, vind ik ook ja, dus, eens. Uh, dat, uh, dat, dat zou heel fijn zijn. Uh, ja, we hebben voor, uh, voor de tweede uur hebben we natuurlijk nog twee tips hebben we klaarstaan. We hebben natuurlijk uh, onder andere de tip van, uh, van Tim erbij staan. En Tim, zijn tip is uh, ja, wel berucht, uh, om het ja, zo te zeggen. Ja, berucht lang berucht lang. <laughs> En, uh, <laughs> en dat is een, dat, het is best wel een, een lange plaat. Maar dat is, uh, ja, Tim die heeft, heeft er wel natuurlijk zijn best op gedaan. En Tim die ligt nu wel eens maar ziek op de bank. Dus Tim, als je luistert, echt Ootje. Echt ooitje naar mijn boy. Met Tim, mijn boy. <laughs> mijn boy, Tim. shout -out. Oep -oep. Shout out naar Tim. Meteen. Dus we hebben sowieso de tips natuurlijk nog. We gaan natuurlijk uh, volgende, het volgende uur natuurlijk ook weer verder met uh, natuurlijk de lijsten, lijsten. MC lijst. uh, MC Flaffel komt natuurlijk ook weer in de tent. En ik ben nog eens nog steeds van overtuigd dat dit dus uh, een van de eerste rapplaatsen is geweest. Van, van uh, wat heet je nou ook alweer? Pardoel? Ges inderdaad. Ik denk, ik denk van wel. Ja? Ik denk het eigenlijk ik, niet. Ik weet maar. het eigenlijk uh, okay. bijna wel zeker. Uh. Bijna, maar ik ben niet. Maar, ook, maar jij, ik, jij niet? Nee, misschien kan je me nog overhalen. Ik, het is tijd. <tus>